Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek bij het vrachtschip dat vanmorgen zonk in de Maas. Daaruit moet blijken of de raad op een later moment een volledig onderzoek gaat doen. Het vrachtschip botste vanochtend in de buurt van Maastricht tegen een stuw en zonk naar de bodem. Als het schip geborgen is, kan de schade aan de stuw worden onderzocht. Bij het ongeluk in de Maas raakte niemand gewond. De twee opvarenden zijn gered. Er wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan naar het vervoer en opslag van chemisch afval door Structon Milieutechniek. Dat bedrijf ruimt onder meer voor de overheid drugsafval op. Het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving van het AD. Het onderzoek richt zich onder meer op vrachtwagentrailers vol chemicaliën die in de buurt van Nispen bij de Belgische grens staan. Zou geen vergunning zijn voor die opslag. Ook zouden er meerdere incidenten zijn geweest, waaronder lekkages. De nachtnoodopvang in Uggelen is klaar voor gebruik, maar is vanavond nog niet nodig. De noodopvang had gisteren open moeten gaan, maar door een aanval met een explosief woensdagnacht ontstond een dag vertraging. Een aantal omwonenden is het niet eens met de komst van de opvang, die vlakbij een basisschool ligt. In de Gelderse plaats kunnen maximaal 100 mensen worden opgevangen, als er geen plek meer is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De honkballers van Neptunus hebben de twintigste landstitel in de clubgeschiedenis binnengesleept. In de vierde wedstrijd van de Holland-series tegen HCAW uit bussum werd het vanmiddag 5-1 voor de ploeg uit Rotterdam. En daarmee was de eindzege binnen. Neptunus had ook al de eerste drie wedstrijden van de Best of Seven-serie gewonnen. Het weer. Vanavond trekt de wind aan en er vallen enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, later rustiger en droger en het wordt een graad of dertien. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tot aan knoop uit Muidenberg. 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Doordat de spitsstrook dicht is. Dat heeft te maken met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A6. Vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Almere Poort daar nog 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Spoedreparatie is daar nu aan de gang. Linkerrijstrook is dicht. Dat A4 rijdt langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmaden 6 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk daar zijn twee rijden.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 Het is tommo pa' poder desahogarme Te lo confieso antes de que sea mojita Desde que te perdí Y nunca entendi porqué Als al de keer dat al mijn dromen over jou uit zouden komen Was je elke dag en nacht bij mij Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je mannen Maar ik weet dat het is de werkelijkheid Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tu no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver. De dagen ik, om jou te vergeten. ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder een eeuw aan mij bezweken. De mij komt niet op als jij er niet meer bent. Papa toma no contrachopa de tequila. Pa ke se dilate na povila. Yo quiero verte bien.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 ik geef toe dat ik het vol zijn verkloot Ik zocht er veel naar aandacht en ik was zo idioot Dat het leek alsof ik jou al niet meer zou staan En ik ving je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tu te fuiste sin necesidad Tu volviste sin necesidad Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet soledad. ik er niet altijd voor je kon zijn Schatjes, onder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag, op die eerste dag was ik zo verdacht. Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe ik vorm van jou Voy a, a jou. Marise, que voy a enloquecer en liefste bel ik jou, om te zeggen dat ik het al ben. Ik Ik kom vergeten, ik heb al dagen niet geslapen vergeten. Ik ben al onder de is aan mij op als jij niet meer bent? Zo her, welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. Dit was uh, Rozeandjes samen met Emma Heesters En ze hadden het over, over pa. Orfidate. Ja, en uh, wat doen we? Het is weer weekend. op the weekend, to begin. weekend En zo is dat. Janus, en we hebben het over Monika. Blijf er lekker bij, hè? 106.9. En uh, DHB plus 9A. Mijn naam is Gita, goedenavond, eet smakelijk. Hoe ik jou voor me winnen Meestal heb ik praatjes, maar niet als ik jou tegenkom Ik voel me dan een kleine jongen Maar dit gebeurt me echt nooit meer Vanavond zeg ik ja, heb dus maar een keer Dat mag jij best weten Monica Jij geeft mij elke nacht De mooiste dromen Met je blauwe ogen Heb je mij betrokken Nee, maar vandaag, maar iedere dag Jonas en hij had het over Monika Hallo Vraag nu je verzoekplaat aan Want wij zijn er voor jou We gaan eventjes terug naar de jaren 70 Met de Bee Gees En safe by the bell Wat een heerlijke plaat toch. Ja, ik kan me nog steeds herinneren van vroege televisie. Ja. He, in de Noordzee, de, de Rainbow Four Warrior. Ja, we kennen hem allemaal wel. Safe by the Bell van de Bee Gees. He, he, lekker hoor. Goed weekend. Ja, zeker weten. Jij wil vrij zijn. Stef Heckel. Zomaar niet weggaan Ver van mij Ja, ik weet Dat het geld Van die anderen Telt Maar geluk, dat ging Vrij zijn, de titel van deze plaat. Stef was dit. En uh, ja, uh, wat een uh, uh, heerlijke plaat. Ja. Hey, um, we, gaan, uh, ja, we gaan nog één plaatje draaien en dan uh, gaan we eventjes contact opnemen met Danny de Klerk. En als het goed is, dan, uh, ja, dan is hij gewoon thuis. En dan gaan we over zijn nieuwe single, Samsa, hebben. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jou nummer 1, ZFM, Samsports met Entertainment for You.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 De geef ons in haar maat. Laten we samen iets moois aan de leven. Dans met mij door de maat. Zo, dat was hij dan helemaal vanuit dat uh, mooie Spanje. En uh, handenkapper, een zwoele lach. Wij gaan naar uh, een lekkere gouden En uh, luister maar: Over in Stardust. Free you're happy when you bloom. very hard to do And you will find happiness Without an end If you pretend Remember anyone can dream And nothing's bad as it may seem The little things you haven't got Melody You'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours. Entertainment for You, met de allerbeste hits uit je eigen taal. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Heb ik me wel gedragen? Ben ik te ver gegaan? Ik weet niet alles meer, ik had een slokje op. Of waren op t-shirtjes alles blot smaak naar droog? Maar ook de Duitse slagers vergeten we niet. Rote rozen zijn die eeuwige boten der lieve. Toch niet zo vergänglich wie Of hoor je liever een Engelse plaats? Yes het Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl. lacht je niet Maar jij, jij komt jezelf echt nog tegen, Vond je hebt me zo betrogen, al je woorden zijn gelogen, al ben jij, alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad, ik moet alleen staan. Ja, dat was het dan. van van beken. Jij bent de liefde van mijn leven. We gaan door met Michael Hageman. En jij bent niet alleen. En tot de, ene, tot de klok voor 7 uur. We gaan dadelijk nog bellen eventjes met Mandy. Over haar nieuwe single. Ze vinden mij een simp. En wat dat betekent, hoor je dadelijk. Ik weet het is over. Ik keek naar een zweeg. Ach, ik dacht het komt wel goed, ja, ook deze keer. Als ik geweten had, dat jij echt niet meer kon. Onze liefde slechts zo. dat je weg wou bij mij. Mm. De zomer leek wel winter, het was kiel hier zonder jou. Ik nooit verwacht dat ik je ooit zo vinden zou Wat is er toch gebeurd? Ik ken je zo haast niet terug, maar echt Het is niet te laat, nee, niet te laat Want jij bent niet alleen Ik ben altijd om je heen en wij En als je het echt niet meer weet En je denkt het is voorbij Kom dan bij mij oh, oh, oh, oh. En als je wereld vergaat Dan sta ik voor je klaar Nee jij bent echt niet alleen Het is vaak moeilijk, soms vol passie, dan weer koel. Cool. Als je gek wordt van verlangen, dat gevoel. Als niemand je je verstaat, wil je leven anders gaat. Kom dan eventjes bij mij en weet dat jij, jij.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 You are not alone Nederlandse vertaling. Jij bent niet alleen. Michael Hageman. Hier bij CFM Entertainment for You. En wij gaan lekker naar de bedrijf van Fred hey. Hey, hallo. Ja. En fijn dat je luistert naar... Het... Nee, nee, nee, nee. Niet zo, jongen. Nee. Ja, van Fred Hey. Ja, van Fred Heij. Zo is het. Hey, Ja. Je weet dat je je hart over guy. man. Je hebt je hele leven of je. Dus waarom niet forget it? And say you'll meet me down on the beach tonight. For you and I can dance to break of day. Underneath the stars to soft guitars. There's gonna be an all night party, babe. Say You know he won't call up again. He's out down the town with your best friend. Van Fred Heij. Just too. Find another love like mine. You'll keep searching and searching your whole life. Drie op een rij van Fred Heij. So I like to know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 Love is like a ship on the so, ocean sure, honey. So, like it or... Rock the ja het parkeer is pakken, maar goed de, lekkere lekkere nummers natuurlijk hè de drie op een rij van Fred Heij eh, ja de drie op een rij van Fred Heij ik bedoel maar hè eh, ja we gaan eh, naar John Walker en O oh, Milena Al zo lang naartoe Gondels in de grachten zijn als een sprookjesboek maar deze plek was ik met jou op zoek Het liefdesvuur dat brandt voor ons nog steeds Een man met zijn gitaar hier juist juiste snel Dat je luistert naar het leukste programma op je, op je radio. radio. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hey, we gaan uh, een lekker nummer draaien uit vervlogen jaren. Een lekker de Nederpop. En dat uh, allemaal van cadeaus en dagen dat ik je vergeet. Ja, we proberen meer niet te bereiken, maar uh, helaas. Soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurd tussen ons tweeën. Er is geen spoor meer, alles uitgewist. heb je verdreven, yeah. Onze liefde is voorbij. Ik red me best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet. I don't need you be Ouderwetse nederpop van wel eer. Kadans en dagen dat ik je vergeet hier bij CFM Entertainer 4 tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heijn. Goedenavond. En als je hebt gegeten of zit je te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, ...dat het u wel mogen bekomen. We gaan naar Pascal de Vormen en hij heeft het over drink rode wijn. Nou. Ja, ik, ik sla dat niet helemaal af natuurlijk. Het hangt er vanaf welke, welke wijn natuurlijk. Als die maar rood is. En ik wist toen ik naar huis toe liep Dat ik alleen weer aan zou komen omdat zij al sliep Het bed was koud, mijn hart was zwaar, maar te vergeet Ik was een man dus mocht niet huilen zeker niet gebracht. Dat was hij dan Pascal de Vormen en drink rode wijn. En uh, drink jij wel eens rode wijn, uh, Danny? Nee, nee, ja. ik drink het wel eens. Ja. Ik drink ook witte wijn, ik drink barcode, ik drink bier, ik drink van alles. Oh, Oké. Okay. <laughs> Als het maar lekker is, toch? Ja, ja, tuurlijk. Hey, hoe is Weet het? We wat je drinkt. Ja, zo. Hey, hoe is het? In ja, de artiestenwereld. Ja, het gaat lekker. Uh, en daar ook bij de radiowereld. Ja, de radiowereld gaat prima joh, dat, dat, dat, achter de schermen zijn we altijd druk bezig, hè? Uh, ja, natuurlijk ja, om wat andere dingen te, te maken, uitzendingen of wat dingetjes. Dat ja, ja, ja, ja, dingen die gaan komen inderdaad. En, ja, ja, ja, ja, precies. En, en, en nog wat, wat ja, persoonlijke dingetjes natuurlijk bij de, bij de radio, dus... Nee, dat gaat ook ja. gewoon allemaal door. Nou, mooi toch? Ja, toch? Hé, hey, maar hey, jouw nieuwe single salsa, tenminste nieuw, nieuw, nieuw. Hij zal weer een aantal weken uit natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Hij zou eigenlijk uh, eind juli uitkomen, maar uh, toen hebben wij uh, besloten om uh, omdat het zo druk was op de markt uh, eind augustus te doen. En uh, ja, met succes. Dus uh, ja, ik mag geen klagen. Nou, het is eigenlijk een, uh, een zomerrit, hè? Ja, ja. Na ja, eigenlijk na zomer hebben we van gemaakt, maar iedereen zegt van uh, ja. Holvorger ook van heel mijn hart, zeggen ze, nou, zo beschouw ik het ook. Maar uh, ze vinden hem allemaal ja, fantastisch, dus een uh, goede, ja, goede... Uh, ja. ja, gewoon een lekker nummer, oh. gewoon een lekkere sfeer. En, uh, ja, ja, ja u... hey, ik krijg ook goede reacties van mensen. En ja, we willen nog meer en uh, het loopt lekker door, dus... Uh, ja, hey, om... hoe, hoe vaak heb je die opnames moeten doen om in die bus te springen? Oh. <laughs> nou, ik zou zeggen één keer in één keer of twee keer gedaan hoor Oké okay. <laughs> Maar ik, ik heb denk... wel van andere kanten gefilmd Dus uh, ja, het was wel goed gelukt Oké, okay. nou weet ik denk, Nou, uh, dat zal vast uh, wel ja, verkeerd zijn gegaan je denk dat wordt, Ja, je denkt dat wordt een flop Nou, <laughs> nee hoor <laughs> Nee, maar ik zeg dat zo ik denk, Ja, geweldig ja dat, zijn... ja, dat was een heel leuke dag, ja, want we uh, zijn Velse Noord uh, en Velsen Zuid, waren we, waren we uh, bij Beekestein daar ook, dat ja. was met die bus. Ja. Een stukje aan muiden uh, bij de Duinen en in Haarlem, uh, Oosteinde, waren we bij de Tuinzendom naar binnen ja, en buiten. Oké. Okay. Daar waren een beetje de locaties van de clip. nou ja, leuk toch? Ja, het is een leuke clip geworden, het zag er leuk uit in ieder geval allemaal. Ja, ja, zeker. Dat is een hartstikke leuke clip geworden. Ja. hey en... Uh, nou ja, deze single is al uh, eventjes uit natuurlijk. Een aantal weken uh, of zes... Uh, zitten we nu, zeg ik... ja zeg ik toch goed. Ja, hè? ja, iets langer dan een maand. Ja, ja, ja. hey en uh, ben je al... Uh, met wat, wat nieuws bezig of... Uh, laat tuurlijk, je eerst deze misschien? Ja, natuurlijk. We zitten niet stil. Ik heb uh, een maandje geleden, ongeveer net voordat die uitkomt Salsa, <coughs> nog een andere single... Uh, of nog een ander nummer opgenomen in de studio. En het is ook een hele goede. Dat gaat ook een knijter van een nummer worden. En uh, hij is al een soort klaar. Dus uh, ja, ik mag niet klagen. Want ja. We hebben eigenlijk nog geen. We hebben eigenlijk nog geen. Uh, datum wanneer we het gaan doen. Maar dit jaar wordt het niet meer. We gaan er begin volgend jaar of ergens volgend jaar. Gaan we een nieuwe single doen. Ja. Maar wanneer en wat en hoe. weten we nog niet. Maar ik heb wel al wat singles. En. Ik heb reeds, wat ik net zei, al een single gemaakt. En dat is echt wel lekker. Het is een soort oud nummer in een nieuw jasje gestoken. Dus, uh, ja, uh, ja. Oké, okay. en die, die verwachten we dus volgend jaar uh, ergens? Ja, nou, of, of, of ergens in de toekomst. Dat weten we niet, wanneer die uitkomt. Oh, oké. Okay. Maar uh... er Maar sowieso wel een nummer. Volgend jaar denk ik wel uit. Maar ik weet nog niet wanneer. We hebben nog geen datum. Oké. Okay. Uh, uh, zit, zit er niet iets van een uh, EP'tje aan te komen of iets? Nou, ik heb een album, hè? Ja, en. en, en... Mijn, al, mijn album is uh, voor u uitgekomen met, met, met oude nummers en ook met nieuwe nummers. Ja. Als uit mijn hoofd 13, 14 nummers staan erop. Oké. Okay. En uh, daar, daarna is uh, Heel Mijn Hart gelijk uitgekomen. Oh nee, die is eerst uitgekomen toen mijn album. Ja, nou, Salsa dan. Ja, ja want het album uh, is nog gewoon overal te, te koop, toch? Nou, ja, ze kunnen bij mij kopen. Ze kunnen ja, via mij gewoon. Ja, veel mensen kopen niet. Die gaan streamen. Maar ze ja. staat overal. Spotify, iTunes, Deezer. ze staat overal op. Ze kunnen hem overal bekijken. Ja, maar de album is uh, gewoon uh, echt, uh, echt in handen krijgen. Moeten ze dus bij jou zijn. Ja, ja. Dan kunnen ze bij mij kunnen ze bij mij uh, uh, zijn en dan, uh, dan uh, ja, kunnen ze hem kopen. Ja. Dus uh, gewoon via je site, via uh, Facebook. Uh... Nee, ze dus kunnen hem ook persoonlijk een bericht sturen en dan komt het allemaal goed. Ah, oké. Okay. Ze kunnen we via, via Facebook natuurlijk, Instagram. Op Facebook staat mijn nummer, mijn e-mail en dan kunnen ze ook contact opnemen. Ah, oké. Okay. Dus, dus dat dan... mag ik even niet zo van laten drukken, want uh, ja, ja, toen ja. wel, maar uh, ik heb wel wat verkocht. dus. Uh, ja, ik zeg altijd uh, uh, uh, vandaag de dag, uh, ja, ik ben nog van de, van de echte cd zoals je weet. Ja, en uh, uh, ja, een hoop mensen tegenwoordig niet meer. Die vinden dat een, een, een last. Nee, want de, de meeste mensen gaan uh, uh, op Spotify, social media. Hè? Dus ja, uh, dus, het is op het de uh, streamingsplatformen. Dus het is eigenlijk uh, um, ja, de, de, ja, de, de tijd van nu. Hè? Ja, ja, ja. ja, een hoop mensen vinden dat een, een, een staande weg ergens in de huiskamer. Ja, Ik, vind het, uh, ik zie dat anders. Maar goed, meningen verschillen. Ja. Vroeger met de dvd's, blu-rays, cd's is toch wel leuk, ook in de auto, want ik kocht een nieuwe auto, ja. stond er helemaal niet bij stil, ze hadden geen cd-speling, en ik dacht, oh, shit, ja. Wow. <laughs> klopt. <laughs> ja, daarom. Ach. <laughs> ja. oh. Hey, Den, we moeten, we moeten nog draaien, dus we moeten een, een eind aan gaan draaien. Nee, is goed, vet. In uh, ieder geval, hartstikke bedankt voor het leuke interview, en uh, ja, we spreken elkaar gauw, we zien elkaar gauw. En, uh... Ja. Op naar de volgende. Op naar de volgende, inderdaad. Als jij hem aankondigt, ga ik hem erin zetten. Nee, is goed. Nou, best luisteraars van ZFM Zandvoort. Hier bij mijn nieuwste single, Salsa. Hey Den, dankjewel en een goed weekend, hè. Graag gedaan, jij ook, hè. Hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. alles zat tegen. Het weer, de zaken bij ons thuis. Ik had wel een moord willen plegen. Ik kan me kijken, ik ga niet meer naar huis Ik had zin in vakantie, de zon en het strand Ach je weet wel, zo'n heerlijk paradijs Ik moest een reisje, ik kwam aan in het land Wat ik daar zag, dat was onwijs Wat was dat, dat, dat mooie om te zien en weer? Muziek en het rhythm is ons zweeft. De salsa, het lijkt wel ons sport. Je body en zo gaan bewegen. Je komt handen en voeten tekort. Ik ga heel mijn leven hier nooit meer vandaan. Maar de salsa, dat is dynamiek. Ik hoef geen salaris en zeker geen baan. Mijn leven met veel romantiek. Wat was dat mooi om te zien en sensueel bovendien. Al die draaiende heugen, klein en de borsten, groot en klein. Wat was dat mooi om te zien en sensueel bovendien. Dat Zo, dat was het dan weer. Twee uurtjes entertainers, goeieoe. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En dit was Danny de Kleer natuurlijk met zijn laatste nieuwe single Salsa. Ik ga het u volgende week weer horen. Ik zou zeggen, geniet van het weekend. En Joep doei de muisel. Wat was dat mooi om te zien? En sensueel. Bovendien. Al die draaiende. Tot volgende week.